De affaire kostte Strauss-Kaan zijn baan, zijn kansen op het presidentschap van Frankrijk en zijn huwelijk. Ook in Frankrijk loopt een onderzoek tegen Strauss-Kaan. Hij zou betrokken zijn bij een prostitutienetwerk. Steeds meer ouders halen hun kinderen van de crash. Ze vinden de opvang te duur worden omdat er wordt bezuinigd op de toeslagen die ze krijgen van de overheid. De vraag naar kinderopvang is de eerste negen maanden van het jaar met meer dan 10% gedaald, meldt minister Asscher van Sociale Zaken. Sinds 2007 zijn de kosten voor alle inkomensgroepen meer dan verdubbeld.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 Het weer vanavond en vannacht wordt het droog, klaart het op. Op de meeste plaatsen vriest het licht, maar aan de kust liggen de minima net boven nul. Morgen overwegend een droog, zonnige periode, ook enkele wolkenvelden. S'middags worden 2 graden. Dit was het NOS Journaal. Nou, de verkeersinformatie met een waarschuwing voor de gladheid. Want in het noorden van het land is het plaatselijk glad door sneeuw.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Erik de Zwart is hier, Radio Tsaar. En uh, zometeen praten we uitgebreid over Radio 538. Uh, jouw kindje, ook al is het niet meer je kindje... maar het blijft natuurlijk wel een beetje je kindje, toch? Ik was bij de geboorte. Je was bij de geboorte. Ja. Ben je trots nog steeds? Jazeker. Ja. Het is de Mark Leiden. Het is het grootste radio van Nederland geworden. Precies, en dat is het al jaren. Ja. Dus ja. dat, is, uh, dat is mooi als je daar de basis voor mag leggen. En dat heb jij gedaan en daar hebben we het zo meteen uitgebreid over... hoe dat ging in die beginjaren en hoe het toch ja. kan vooral ook... dat, uh, dat 5.3.8 dus al jaren marktleider is. En uh, maandag dus, Erwin Weddemars is hier. Um, als je op de webcam kijkt ja. en hij zou iets uittrekken... dan zouden we heel veel blauwe plekken kunnen zien. Dat zou best kunnen, ja. ja ik ben <lacht> Wat is er in, gebeurd? Ja, ik ik, ik, ik schaats af en toe een klein beetje. En ik rij, al, al, ik rij een marathon om een beetje fit, fit te blijven. En ik ben afgelopen weekend weer gevallen voor de derde week achter elkaar al. Ja. En ik vind het jammer dat je het je het ik, rijd, nou, fout, in, ik rijd in de jupia-league van, van, van de straat. Dus, dus er zijn er geen camera's bij. Maar het was jammer dat het niet, niet, niet vastgelegd is. Want het was echt een spectaculaire <lacht> val. Ik vloog echt door de lucht heen. Je genoot ervan toen je vloog? Ja, maar ik genoot ja, toen wel. Alleen vandaag niet meer. Nee. Maar was het, was het echt een massa-val? Het was in de laatste bocht uh, vol peloton. En ik, had niets, ik werd niet meer zo sterk dat ik dan op kop rijd. Maar wel in het gedrang zit. En uh, iedereen viel volgens mij. En ik dacht van nou, dan... Uh, Ogen dicht en uh, vol eroverheen Lijkt en wel kijken. wel geven. Sch het is ook het, het is ook levensgevaarlijk. Ja. Maar, maar, maar heb je dat iets? je hier nog zit? Ben, <laughs> ja. je, ben je gewond ook? Nou, ik heb een beetje beurs, uh, beurs schouder, ah. mijn heupen zijn ah. een beetje beurs. Ja, die word ik ouder dan dan dan dan, dan doet het nee, Maar mijn vraag is natuurlijk er, Waarom schaats jij nog? Waarom schaats ik nog? Ik ja. wil gewoon fit blijven voor als die LST dat ooit nog komt. Ja. Ja. Je hebt gelijk. Ja. Ik, ik voel me waar, volgens mij gaat dat gebeuren dit jaar. Ja, denk je? Dan. Afgelopen weekend werd ik al, ik werd vrijdag werd, werd ik alweer gebeld... door de Wereldrijdraad, rijd door, of ik al niet eventjes wilde Elfsteden-nieuws... El, El ja, ze het te... hebben het erover gehad, hè? Donderdag ja, of vrijdag? Ja, nee, maar, nee ik, ik, maar dat gaan we niet doen, want, want? er moet eerst echt... Moet eerst, nee, om, je maakt geen grappen over de Elfsteden-tocht. Dan moet het oh, eerst oh, heel nee. serieus, ah, ik wel, eerst heel serieus vriezen. En als het echt uh, daar dichterbij komt, dan, dan gaan we het weer echt over de Elfsteden-tocht hebben. Ja. Maar tot die tijd blijf ik fit. Nee, ah, nee, ja, moe. Want je weet maar nooit. You never know. That. En als Erik de al zegt van dat dat hij er komt dit jaar... dan ga ik nog harder trainen. Goed, we gaan het merken. Today's topics. Luc! Ja, nummer 5. Nou, dat was lachen vanmorgen in Rotterdam. Daar stond namelijk een oude tram als kunstobject op een stoep. En gisteravond had die tram ineens een bekeuring gekregen. Vanwege fout parkeren op het trottoir. Ik dacht meteen, ja. dat, het, dat is een goede grap, meneer Peters. Ja, ja, ja, ik weet niet wat ik dacht toen ik hem gisteren kreeg van een collega van me... Toen heb ik één keer gelezen, twee keer gelezen en toen dacht ik, ja, dit is of een hele goede grap. Ja, maar dan echt een hele goede grap. Ik bedoel echt een bekeuring voor een fout geparkeerde tram. Dat is echt hilarisch. Of het is echt en dan is het ook een hele goede grap. Ja. Dan ik het helemaal eens. En, en wat is het? Ja, wie zal het zeggen? Dat laat ik vandaag natuurlijk gauw uitzoeken, maar ik vond het zo leuk. Dus ik, denk, ik maak even een tweetje van, ja. uh, wat linksom of rechtsom, dit is een giller. Ja, dit is echt dit is zo ontzettend grappig, echt alles omvattend leuk, lachen, gieren, brullen, een broek vol met pret. Van alle duidelijkheid, dit is voor mij geen verzonnen stuntje, dit verzin je niet, althans ik niet. Zo creatief ben ik niet. Nee, het is voor ons echt een... Dus iemand neemt of ons in de maling, ja. en dan vind ik het leuk... Of het is echt. Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, het is echt in alle gevallen, hoe het balletje ook valt... in alle gevallen is dit toch wel zo ontzettend grappig. Niet eens zo heel erg gek, want na een tijdje bleek het dus ook echt te gaan... om een steen, een steengoeie grap. Uh, vanmorgen dus al uh, lichtelijk verbaasd en uh, geamuseerd over deze boete voor de kunsttram. Mm. En nou blijkt het toch weer heel anders in de vork te zitten, hoor weet. Nee, sweet. een vork in de steel. de steel. in de vork. Nou, nou ja. maakt niet uit. Uh -huh. Het blijkt een grapje te zijn van een politieagent. Nou, grapje, grapje, zeg maar gerust. De grap van het jaar, hoor. <laughs> en, en ligt hij nou schuddenbuikend over de vloer van het lachen? Ik vind het geweldig. Uh, ja, nee, ik vind het echt een leuke grapje. Echt een hele leuke grap. Goed, dan op de vier, het vrachtschip Ocean Victory. Dat kwam in een probleem op de Noordzee, dat de motoren waren uitgevallen. En het dreef daarna naar de kust. En dus werden de ankers uitgeslingerd. En sindsdien is men druk bezig om die schuit weer weg te slepen naar de haven van IJmuiden. Wij gaan naar een verslag even ter plaatse. Oké, okay, dit is beter. Ja. Hallo, jongens. Prima. Jongens, het is live. Kom op. Is goed. Hallo? Niks. Hallo, en ho, Krijgt, uh, was er nog iets voor cues voor de cameraman, jongen? Ik heb je, stoer, het, het is radio, jongens. Ik heb geen cameraman nodig. Kom op. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. hallo. hallo. hallo. jongens. Ja, ik, nou, ja. Ja. Nou ja, ik zit een beetje met de tijd uh, hier. Z zijn jullie daar? Zijn we. Oké. Okay. Hey, uh, kunnen jullie zeggen? Het gaat nou al fris te worden trouwens. Uh, ja, uh. Jongens. Hoi. Kom op. <coughs> Ja, ja, nee, ik hou het verder beperkt aan het schip. Ja. Ik, uh, ja. Ja, je houdt het ook niet. Precies. We het hier. Ik praat naar een instart toe. En dat uh, schip de hele dag door veel bekijkstrok. Ja. Dat is de tijd voor de instart. Die duurt een seconde of 30, 40. Oké. Okay. Dan pakken we hem weer op. En dan gaat het eventjes over uh, hoe het kan dat zo'n schip vol met elektronica, radar en sonar en weet ik veel wat allemaal, ja. toch in dit soort problemen terecht komt. Ja, kun, kun je misschien zeggen hoe dat kan? Het is wel gewoon live hè? Na, na de oorzaak van hoe het mogelijk is dat zo'n schip vol met elektronica toch in die problemen raakt, ja. nou, dat dat ze van later zorg. In ja. eerste instantie gaan ze nu bezig zijn met het bergen, met het binnenslepen. Dus het binnenslepen is voor mij de opzet, de opstap naar de... Naar de laatste, naar de uitleiding. Dan ga ja. ik die Ja, dan kan je die zoom maken. Jongens, ik heb Precies, geen camera nodig. Hey, ik hoorde net een q ja, iets van. Uh, ja, dat was ik. Hey, ik weet ja, niet ja, wat, maar. Nee, uh, Hallo? Ja. Uh, dan gaan we eruit. Oh. Oké, okay, dan. Iets anders, nummer drie. We gaan naar Spanje. Daar staat de Spaanse competitie. Daar is wel het een en ander gebeurd. Lionel Messi heeft het geflikt. Het record van Gerd Muller is verbroken. De meeste doelpunten in een kalenderjaar, ongelooflijk. Want Messi scoorde tot nu toe 86 doelpunten in 2012... en Gerd Muller had er in 1972 maar 85 losers. En dus is Messi vanaf nu echt de aller, allergrootste. Onwaarschijnlijk gemiddeld die man natuurlijk. Nooit iemand die zoveel doemde voor Barcelona schoorde. Hij blijft maar doorgaan. Ja, het is ongelooflijk die man. Een held, dat is hij. En dat vinden ook zijn medespelers onderdanen eigenlijk bij Barcelona. Zoals bijvoorbeeld Piqué. Messi is natuurlijk de allergrootste speler met wie ik ooit heb gespeeld. Groter dan Messi is er niet en gaat er ook nooit mee komen. Natuurlijk hebben we het record gevierd in de kleedkamer. We hebben allemaal Messi over zijn hoofd geaaid... terwijl anderen de huidschilvers van zijn voeten knabbelden. Nee, nee, nee, dat, dat is niet vies. Want het zijn wel de huisschilvers van Messi. Daarna hebben we samen een brief geschreven aan Messi. En daarin bedanken we hem voor de aanwezigheid van Messi. Voor het zijn. In de avond hebben we allemaal het portret van Messi op onze rechterbil laten tatoeëren. Soms moeten we huilen als we Messi zien. Vanwege zijn grootheid. Ik ook. En daar schaam ik mij echt niet voor. Fan. Jongen. Twee dan, op veel plekken in Nederland nam Arriva vandaag de busdienst over van Connection. En ah, dat ging niet zo heel erg lekker. Nee dat, nee, nee, dat gaat helemaal niet goed. Hè, mevrouw, dat, dat gaat niet lukken. Hè? Het gaat niet lukken, helemaal niet. Ik nee. kom niet op mijn werk vandaag. Er is uh, absoluut geen duidelijkheid uh, bij Arriva op dit moment. En laten we hopen dat dat uh, niet kenmerkend is voor de komende acht jaar. De bussen zien er prachtig uit. Maar uh, het is geen goede start hier. Okay. Uh, in ieder geval niet hier in Leiden. Want niemand wist dus waar die bus naartoe ging. En als de bus al reden dan? Dan reden ze niet volgens de nieuwe dienstregeling. Ja, Het is gewoon chaos. Ze lopen van de ene halte naar de andere halte. Er maar vraag aan de chauffeur, waar gaat u naartoe, waar gaat u heen? En dan zijn die bussen ook nog eens heel vol. Nou, kortom, chaos op veel plekken. Wij gaan even luisteren naar de reactie van Arriva. Arriva is zelf nog niet bereikbaar voor commentaar. De woordvoerders zijn in Friesland om te vieren... dat ze daar ook een paar lijnen hebben overgenomen. Oké, okay, dan wachten we wel tot dat feestje voorbij is. Tot slot dan nog nummer 1. de Australische DJ's, radio-DJ's... die de verpleegster van de Britse prinses Kate... vorige week in de maling namen, hebben een reactie gegeven. Die verpleegster pleegde namelijk zelfmoord naar hun telefoontje. We hebben beide verpleegsteren over dezelfde en ik denk dat het was... Ja, ze zijn dus nogal gebroken, deze twee DJ's. Ze zeggen dat ze shattered, gutted en heartbroken zijn. Ja, um, kort door de wocht vertaald, um, volledig gebroken en helemaal van de kaart zijn ze. En je merkt in dat gesprek... Dat ze um, voortdurend eigenlijk aangeven dat ze dit nooit hebben zien aankomen. Zeker niet hebben bedoeld. En dat ze enorm veel medelijden hebben met de familie. En dat ze hopen dat het goed gaat met die familie. En de show van de DJ's is stopgezet. Juristen zoeken nu uit of zij misschien over de schreef zijn gegaan. Willemijn, dat was het. Tot Luc, dank. Tot straks met de tweet. Mm -hmm. um, zometeen heb ik het hier met Erik de Zwart over het succes van 538. Maar eerst even over dat hele verhaal met die DJ's. De show is stopgezet. Begrijp ja. jij dat? Nee. Dat vind ik een beetje onzinnig, want de grap is natuurlijk geniaal. Alleen de reactie is dan een beetje vervelend... dat, ja. je, het, dat je het heel naar vindt als digiokee. Als degene die de grap bedacht heeft, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar aan de andere kant, eh, zomaar klakkeloos moeten aannemen... dat het eh, ziekenhuis vindt dat dit zo gebeurd is en dat dat de aanleiding is... Ik wil dat wel eens eventjes Je beter weten Je bedoelt beter dat, ze, dat ze echt de zelfmoord heeft gepleegd vanwege, nee, anders, vanwege die grap? Anders zou anders, anders Frans Bouwer in Nederland namelijk ook een uh, loslopende crimineel zijn... die morgen kan toeslaan ja. met zijn verborgen camera. Want het is gewoon de verborgen microfoon. Het is zijn auto's de weg naar Rome. En ja. misschien hebben ze binnen dat ziekenhuis wel de domme fout gemaakt... door geen rekening te houden met het feit dat Kate Middleton daar is. En dat daar misschien wel een beetje pers van over de hele wereld op afkomt. Om ja. te vragen, van hoe gaat het met de, met de zwangerschap? Want dat wil natuurlijk heel... Ga, uh, hoe heet dat? Uh, gossip weer, ja, de gossip tuurlijk, weer, wil ja. dat weten Dus dan is het misschien ook wel verstandig... om de verpleegsters een beetje in te zijn... dat je wel eens een raar telefoontje kan krijgen. Of ja. misschien moet je er een centrale tussen zetten. Maar maakt het op zich iets... Ik bedoel, ze heeft uh, zelfmoord gepleegd, dat is tragisch. Tragisch, uh, tuurlijk. Maar altijd maakt het, het ook zo op zich iets doet. heel veel uit... of het nou wel of niet direct naar aanleiding van die grap was? Want ze nee, hebben het uiteraard denk, ik, nooit zo bedoeld. Nee, maar dan moet je het ook weer even terugredeneren. Hoe is dit nou wereldnieuws geworden iemand heeft hier uh, uh, lopen, te, lopen, te, lopen te roepen dat het wereldnieuws zou moeten worden. Nou, degene die dat gedaan heeft, die heeft ervoor gezorgd... dat die verpleegster zich is gaan schamen of in ieder geval gaan afvragen... of ze iets wel, niet, of, wel of niet goed gedaan heeft. Daar hebben die, ja, die Australiërs helemaal niets mee te maken gehad. Degene die dit wereldkundig heeft gemaakt, hetzij iemand van het ziekenhuis... hetzij een buitenstaander of een journalist in Engeland... en we weten inmiddels hoe de Engelse pers werkt... ja, die moeten ze even ja. achter zijn oren krabben... want die is denk ik veel directer verantwoordelijk. Vind je het überhaupt logisch dat dan twee van die dj's geschrapt worden? Dat het Mijn? programma geschrapt wordt? Dat je dan een keer iemand een standje geeft omdat die... Uh, rare dingen uit te haalt. Ik heb dat zelf ook uh, in mijn uh, hoedanigheid als directeur... Uh, bij een radiostation mm -hmm. meermalen mogen meemaken. Een Gordon die een grap maakt over een meneer... Uh, de, wiens vrouw wordt neergestoken en die man die heet Pieper. En hij zegt, ja, dan zal het wel met een aardappelschilmeesje gebeurd zijn. Ja, ja, dat vond die man niet zo leuk. Dat begrijp ik. Maar het is wel, het is ja. wel een grap op dat moment. En uh, ik heb ook een keer uh, een disjockey bij 58 gehad... die uh, zich vrijwillig uh, meldde bij een uh, bejaardentehuis. En uh, vroeg of die uh, bejaarde mocht, uh, mocht wassen met zijn tong. En dat werd ook uitgezonden. En uh, toen mocht ik dat ook weer gaan uitleggen aan de directie. Uh, van dat. Ja, uh, ik, ik, dus, ja. ik vind het niet eens een grap eigenlijk. Maar... Ach, ik vind het wel leuk. Het is humor. Ja. En op uh, het ja. moment dat je dit soort dingen natuurlijk aan banden gaat leggen. Wat, waar moet Theo Maas dan nog over praten? Ja. Nou ja, maar ik, het, het valt mij dus echt op dat. De, nee, niet de hele wereld, maar heel veel mensen vallen erover. Ja, hoe durven ze zo ja, grap? Papagaien. en dat is toch. En dat, ook... is, uh, dat, dat, dat leg ik even terug bij de media. De media-papagaaien maar door. En uh, nu is dat uh, nu dan zo, dit verhaal. En dat hele dat ziekenhuis, dat blaast het ook nog op. Nou, is geen, misschien, misschien had de, de, de, de, de zaalchef wel de pik op die mevrouw. Dat kan ook. Ja. Maar ik vind het ten eerste verantwoordelijkheid van het ziekenhuis. Dat je in ieder geval zo'n Kate Middleton, als je weet dat die daar in dat ziekenhuis komt. Dat je de boel wel eventjes een beetje strak uh, afdicht uh, voor, uh, voor pottenkijkers. En hadden die, de, de radio, het radiostation waar die twee voor werken, hadden die niet gewoon pal achter die, die, die DJS moeten gaan staan? Volgens mij staat hun directeur ook wel enigszins anders. Nou ja, ze zo. hebben natuurlijk wel die show ervan afgehaald. Ja, dat is, eventjes dat dat je is even, even Dat begrijp groot, ik wel, nou, dat, is, dat is de emotie. En dat ja. is, uh, maar dit soort grappen gebeuren natuurlijk overal over de wereld en het is gewoon Ken dit camera. Zometeen met jou over 538, het succes daarvan. Maar eerst, ach, dit is zo mooi. Vorige week was hier live. Ja. Um, en ja, ik, ik, ik zal niet zeggen dat ik zat te huilen, maar het zat te. wel ons, we. Nou, een klein beetje. Het zat er aan. Coco Jones, ik vind het fantastisch. Golden Cage. I don't wanna be a full time lover. Cause expectation leads to frustrations. And I don't want to waste time to recover. of the things we say yeah. you'll be blaming me for not Mooi of niet, Erik de Swart? Ja, dan moet je het een beetje zwingend afkondigen natuurlijk. Dan ja. moet je wel vertellen wat dit was. Ja, want... nee, dat ga ik natuurlijk ook doen. Okay. Hallo, Golden Cage, Coco Jones Ze was hier vorige week live in BNN Today. Ik ben uh, een beetje verliefd op, dus ook nog een ongelooflijk leuk meisje. En die stem, ze stond hier in haar eentje, want uh, de band kon niet... En ik, ik was een beetje zenuwachtig. Nou, nah, man, echt. Ik was, uh, ik was weggeblazen. Muzie was... Muziek is emotie. Dat ja, blijkt wel. Ja, ja. Weer. nee, absoluut. Ik ben uh, groot fan geworden. De Coco Jones, dus hopelijk binnenkort nog een keer live in BNN Today. Zometeen, 538, hebben we het over. Marktleider op radiogebied. Um, Erik de Zwart staat aan de wieg. Een van de mensen die aan de wieg staat. Samen met Lex Harding. Hoe hebben ze dat voor elkaar gebokst? En uh, zou die dat nog een keer kunnen doen? Daar hebben we het zometeen over. Wil je meepraten? Dat kan natuurlijk. Hashtag BNN Today op Twitter. Of, uh, Vind ons even leuk op facebook.com slash BNN Today. Maandag, dat betekent Erwin Mennemars hier in de studio. Ja. Um, we gaan het niet meer over je val hebben. Nee, dat hebben geloven we, al, we hebben wel. het al over gehad. Het weekend stond natuurlijk in, in, uh, in, in het teken van de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Uh, op alle sportvelden werd uh, die uh, minuut stilte in acht genomen. Ook in trouwens heel veel andere sporten. Ja. Was zeer indrukwekkend, hoor ik van iedereen. Um, de profs gingen natuurlijk wel door, dat wel. Ja. Ja, hoe, hoe heb jij het beleefd dit weekend? Nou, ik heb het eigenlijk. Ik vond het eigenlijk hartstikke mooi. Ik vond het goed dat het amateurvoetbal is, is afgelast. Uh, bij mij door de club is er ook een bijeenkomst geweest. Er waren 120. Nee, bij de amateurvereniging. Daar ging het voetballen niet door. En er was ook een bijeenkomst. Er waren 120 mensen waren daar samengekomen om te praten over, over, over dit voorval. En hoe de, hoe de, hoe de, hoe de sport verder moest. Uh, de profs gingen wel door. Uh, en die stilte was natuurlijk heel erg indrukwekkend. En het mooiste vond ik eigenlijk wel. Uh, de wedstrijd uh, AZ tegen Willem II met de speler uh, Gabi Jano... die eigenlijk eerst zegt, van, ik, ik wil heel erg graag pro-protesteren. En toen in één keer dacht, van, hey, dit moet ik niet doen, want dit is niet het moment. Gabi Jallo van Willem II, goedenavond. Goedenavond. Hi, even, hi, even het stukje waar het om gaat. Luister even mee. Opmerkelijk moment uit de wedstrijd. Willem II-verdediger Gabi Jallo protesteert tegen een beslissing... van de assistent scheidsrechter. Maar plotseling beseft hij zich dat dat misschien dit weekend... niet zo gepast is. Vertel nog even, wat gebeurde er, Gabi? Ja, dat was een mooi moment. Was, uh, ik had een sliding gemaakt en uh, mm. de bal ging, uh, ging uit. En ik dacht dat de uh, tegenstander de bal uh, als uh, laatst had aangeraakt. Mm. En de vlagger uh, dacht daar anders over, en, uh, of zag het anders. Mm. En uh, ja, toen, uit emotie wilde ik wat zeggen. En volgens mij, als het fragment wat je, wat je net liet zien, uh, of wat je net hoorde, dat. Mm. Uh, kon je goed zien dat ik uh, heel snel nadacht en uh, mezelf inhield en uh, ja. niks ja. zei. Ja, ik vond het echt, echt heel goed. Hè. Je gaf daarna ook, ook, ook een interview. En dan zei je dat het eigenlijk gewoon een hele normale reactie was... dat je eigenlijk altijd maar gewoon meteen schreeuwt. Ben je zo'n uh, opvlieger type? Uh, <laughs> nee, ik ben niet zo'n opvliegerig type. Maar uh, uh, ja, ik dacht, uh, mijn mening, dat, uh, dat uh, de tegenstander de bal afslaat had aangeraakt. Ja. Dus uh, ja, en... Dan zie je dat de, de vlagger de, de andere kant op vlacht. En uh, ja, dat weet je gewoon niet eens. En dan ja, komen wat emoties uh, ja. naar boven. En, maar ja, toen, toen dacht ik heel snel na. En uh, ja. hield ik me heel snel in. Maar, maar, maar het protesteren het heeft eigenlijk ook helemaal nooit zin. Klopt, klopt. Ja, dat is, uh, ik had wat meerdere interviews. En uh, uiteindelijk ja. uh, komt dat ook naar boven. Dat als je protesteert, het heeft weinig zin. Je moet gewoon, eigenlijk moet je het gewoon... Uh, moet je het gewoon accepteren, want uh, zoals ik al eerder zei, uh, de vlaggen gaat niet hmm. opeens de andere kant op vlaggen als nee. je iets zegt. Nee, maar en toch, ik bedoel, je bent natuurlijk niet de enige, alle voetballers doen dit zo ongeveer, maar en toch, en toch gebeurt het, dus het is gewoon een reflex. Uh, de emotie bedoel je? Ja, ik bedoel, je zegt ja, net klopt, zelf, het, ma ja, het maakt ja, geen, bal, ja, geen je... bal uit of je het doet, maar toch uh, blaah, gaat je mond ja, open. <laughs> op. klopt, het is uh, omdat je denkt dat het tegenstander de bal raakt en, en je... ja dan... Dan wil je de slag ja. eigenlijk duidelijk maken dat hij het verkeerd heeft. Hé, uh, ja. hey, maar het is jou in ieder geval dit weekend gelukt, hè? Voelt het, voelt het goed uh, na de afloop? D dat hij niks deed, ja? Ja. dat je? Ja, dat je gewoon niks deed? Ja, ja, ja, ja. Op zich is het gewoon, want zo hoort het ook. Want ja. je wilt eigenlijk ook niet protesteren. Maar zoals ik al zei, soms komen emoties zomaar naar boven. Ja. en dan Later heb je daar, uh, denk je daar denk je bijna en dan denk je, oh, had ik maar niet, mo het... niet moeten zeggen. Of had ik maar rustig... Ja kunnen blijven en dan ja vanaf uh, afgelopen weekend uh, kon je het heel goed zien dat ik daar heel snel uh, ja. over, na, over na had gedacht en, en in het veld zelfs uh, gelijk uh, inhield. Hm. Denk je dat je het nou ook vol kunt houden? Ik, ik hoop het. Uh, ja, zoals ik al zei, als, uh, als je iets denkt, zo van. Uh, ja. Uh, dat uh, de vlaggen het verkeerd heeft of uh, de scheidsrechter dat, ja. Dan probeer altijd wel iets te zeggen. En dat is wel moeilijk om in te houden, denk ik. Ja. Maar denk jij, volgende week voetbal je weer, uh, ga je dan weer net op tijd denken, nee, toch maar niet. Ik hoop dat ik de... daar helemaal niks zeg, maar uh, <laughs> ja, ik, ik kan niet in de toekomst kijken. Nee. Ik doe gewoon mijn best. En dan, uh, ja, als, je, als je weer je verstand erbij hebt, dan denk ik dat je, dat je gewoon rustig blijft. Ja, het, was... het zou mooi zijn als er uh, meer mensen ja, aan jou in ja, voorbeeld okay, nemen. Okay. Ja. Gabi, dankjewel. Ja, graag gedaan. Uh. Ja, ik, wat ik nog wel even over ja. deze reactie want ik, ik vond het mooi hè, dat, dat hij dat hij deed. Het was, was namelijk zo zichtbaar wat dat eigenlijk. En je zag hem inhouden. Je, je zag, hem, echt je zag inhouden. hem zijn mond dat optrekken was geweldig. om te gaan schreeuwen. En... Ik wil nog wel één ding over zeggen. Dat was met name de reactie daarna van Gertjan van Beek. Jan van Beek, Gek -Jan van Beek die had, die was, dat was de trainer van, van, van, van, de, van de tegenstander. Nou, en die vroeg een, uh, daar werd een reactie uh, aan gevraagd. En die zei van ja, als, het, als hij uh, uh, zich inhield vanwege dit voorval, dan had ik hem gewisseld. Want dan was hij niet gefocust op hetgene wat hij eigenlijk, eigenlijk moest, moest doen. En daar heeft geert van Beek echt helemaal gewoon geen gelijk in. Want juist je, je, je, je, je, je emoties onder controle houden is juist goed voor, voor, voor de wedstrijd. Als ik dan even kijk naar, naar, naar mijn eigen sport. Ik ben een paar keer wereldkampioen sprint, sprint geweest. En dan is het heel belangrijk om je emoties onder controle te houden. Want als je bijvoorbeeld de eerste. Maar race jij, rijdt, jij, jij was altijd enorm opgewonden. Ja, skantie. inderdaad. Maar daarom reed ik ook altijd één keer een goede wedstrijd. En daarna de volgende wedstrijd was je ook meteen slecht. Je moet, uh, als je goed bent en in 90 minuten lang je, je focus wilt houden. moet je, je niet meer je energie verliezen aan, aan, aan, aan een scheidsrechter. Nee, dan moet je denken: nee, nee, nu niet. Nu moet ik weer terug naar, naar, naar mijn opdracht. En dat is gewoon goed voetballen. Maar dat werd jij beter de... toen je jezelf meer ja, onder controle in het had? Begin, in het begin maakte ik me overal druk om. Echt, ik, was, ik was een heel, heel opvliegige type. Maar dat werkte ook absoluut niet. Tot pas op het moment dat ik van oké, okay, Nu heb ik een hele goede wedstrijd gereden. En nu ga ik nog, nog niet die ontlading doen. Want ik ben nog geen wereldkampioen. Ik moet zo meteen nog een keer. Dan hou je de emotie rustig. En dan kun je daarna nog een, nog een keertje rijden. Terwijl als je de eerste keer meteen al heel uitbundig bent. Dat kan dus ook positief zijn. Hè? Als je iets heel goed doet en dan heel erg uitbundig bent. Dan ben je daarna gewoon je energie kwijt. En je moet die focus moet je gewoon vasthouden. Dus het draagt bij aan, het, aan de prestatie op het veld. Gert-Jan Verbeek. Ja. Dus. Gert-Jan Verbeek. hij mag bij me langs. Was stroomen. jij vroeger nog opgewonderder dan nu? Ja, ja. Oh, ik, heb, ik heb me nu wel echt wel beduidend beter onder, onder, onder controle. Ja. Exit Holland. Erwan die blijft nog even zitten. Net zoals Erik de Zwart. We gaan natuurlijk even naar het buitenland. Het nieuws in Georgië vandaag. Het nieuws was de arrestatie van twee mannen die in april hebben geprobeerd om uranium te verkopen. Onze Exit Hollander in Georgië is Inge Snip. Inge, goedenavond. Goedenavond. Voor wie was die uranium bestemd? Ja, dat is uh, nog niet duidelijk gemaakt. Dat hebben ze niet uh, laten weten via de pers. Uh, maar het waren twee Turkse mannen die, uh, die uh, naar Georgië waren gekomen om het uh, uranium te kopen. Ah, Oké, okay. en het deeltje vond plaats in een kroeg, begrijp ik. Maar de uranium, dat hoor je natuurlijk niet elke dag. Is dat normaal? Nee, nee. Nou, nu is het zo dat er, dat er het afgelopen jaar in totaal um, zes... Um, uh, arrestaties hebben plaatsgevonden. Dat is, is vandaag naar buiten gekomen. Uh, waarbij uh, er ook inderdaad op de zwarte markt uh, uranium verkocht werd. Dus uh, het is iets ook wat we al langer weten. In 2005 uh, is er een speciale agentschap opgericht om, uh, om dit soort zaken aan de daglicht te brengen. Want sinds de val van de Sovjet-Unie mm. is, um, is er heel veel uranium uh, kwijtgeraakt. Dus uh, er is hier heel veel uranium nog aanwezig. Wat wat niet geregistreerd is. Maar uranium gebruik je voor atoombommen? Uh, heeft, ja. heeft die Turk het daar ook voor gekocht? Is dat, de, de, nou, dat het dat vermoeden? Is niet, oh, ja, dat is ook niet helemaal duidelijk. Uh, de de Georgiërs die, die, die het wouden verkopen... die, uh, die zeggen dat het, het, aantal, het de hoeveelheid te klein was... Ja. Om, om een atoombom te kunnen maken. Maar wellicht een dirty bom wel. En de georg die het verkochten deden het ook om, om echt om geld te verdienen, omdat ze aan de grond zaten. Oké, okay, dus dat blijft nog een beetje onduidelijk waarom precies. Nog even tot slot, okay. nou vertelde je vanmiddag dat er, um, ze zijn dit op het spoor gekomen omdat er in alle cafés waar dit allemaal is gebeurd, allemaal afluisterapparatuur hangt. Hoe zit dat? Ja, dat is iets, uh, iets heel erg typisch uh, van de regio en ik denk dat het nog eens een, een oud-Sovjet um, gebruik is. Um, Elke, elke maand is er wel een schandaal dat aan het licht komt: uh, van, uh, dat de oppositie uh, gezien wordt ergens. Uh, dat er beelden naar boven komen van omkoopschandalen en dat soort zaken. De, de afluisterpraktijken hier zijn echt um, behoorlijk uh, professioneel. Ja. Uh, ook professioneel overal aanwezig. En in elk café, in elk restaurant bijna wel, heb je afluisterapparatuur. Uh, nou, gezellig. Ja, ja, dat is uh, heel erg hier ook gezellig. En ja. Erik de Zwart zegt: hebben we hier ook. Ja, Ik geloof dat wij ja. het land zijn waar het meeste telefoon getapt wordt. Dus ja, heb niet de illusie dat, uh, ah, ah, dat je niet klopt. afgeluisterd wordt. Ja, dat is wel waar, inderdaad. Ja, nou ja. Ah, okay, ik weet okay. niet of het hier nou, ook ja, om uraniumverkoop is. gaat. Maar goed, je moet ja, dus in Georgië niet zomaar in een café gaan zitten als je niet betrapt wil worden. Nee, inderdaad. Dat is niet echt de meest uh, logische plek om, uh, om dit soort zaken te regelen, zou ik zeggen. Zit jij wel eens in een kroeg, of denk je laat maar lekker zitten? Ik zit vaak in de kroeg. Als buitenlander heb je het gelukkig uh, wat, uh, wat makkelijker. Ja, zie niet. precies. <laughs> nee, Goed, Inge Snip is veilig in de kroeg in Georgië. Dank je wel. Radio 1. Het NOS-journaal. Van half tien, hier is Gert Kluk. Ex-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan heeft definitief een schikking getroffen met het New Yorkse kamermeisje dat hem beschuldigt van verkrachting.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 De wereldberoemde Rialto-brug in Venetië krijgt een opknap beurt. De afgelopen tijd is er geld ingezameld, zodat schoonmakers graffiti kunnen weghalen. De schoonmaakactie van de Ponte di Rialto begint morgen en duurt waarschijnlijk twee weken. Onlangs zijn er camera's bij de schuin oplopende brug gehangen. Die moeten voorkomen dat hij opnieuw wordt beklad. Het zijn de hoofdpunten. Radio 1, Willemijn Veenhoven. Today. De 18-jarige Jeffrey Arends die is vroeger heel erg gepest. En nu heeft hij een brief geschreven aan Mark Rutte dat hij aandacht wil voor pesten. Hoe dat zit hoor je zo meteen. En met Erik de Zwart praat ik over Radio 538 dat 20 jaar bestaat. En uh, onze Joris Kreugel die was in het plaatsje Reden. Daar zijn twee vrijwilligers heel verdrietig en daarom brengt Joris zijn geluksdubbeltje. Het is voor ons ook op een gegeven moment denk ik wel de laatste keer dat we dit gedaan hebben. Maar is het ons niet meer waard. Je wordt er echt gestrest ja, van. Ja, je wordt er echt gestrest van. Ja? Ja, ja, ja. Zo meteen meer Joost Kruijgel, maar eerst uh, natuurlijk Luc met de tweets van vandaag. Heb je ooit gehoord van de band Little Mix? Iemand hier in de studio misschien? Little Mix? Nee, ja, nee, nee, nee, ja, nee, nee, nee, nee, nee. Ik ook niet hoor. Is het, maar... vakgebied eerder? <laughs> kleine mix. Ja, kleine mix. Nee, ja, hoor, kleine mix. nee ja, ze zijn behoorlijk populair. Zo populair zelfs dat de Nederlandse afdeling van de fanclub van Little Mix wil dat ze naar Nederland komen optreden. Ja, en ze klinkt trouwens zo. Ja. Ah actually, ja, ik zie jou wel meedansen. Dat he? is lekker. Ja hoor. Ja. Nou, dat is ja. leuk, hè? Ja, zeker. Awesome is het. Uh, wie is Little Mix eigenlijk, wil Megan Bijman weten op Twitter. Nou, dat is dus een x factor beentje. En die zijn nu lekker aan het doorbreken daar in Groot-Brittannië. En ze zijn nu trending topic in Nederland dus. Zoe, die zegt Little Mix to Hollands, please, is trending in Nederland. Zou cool zijn als ze echt komen. En Gabriella is groot fan van Little Mix. Vandaag voor drama moeten we zo'n bekend persoon nadoen. Ik ga Jays nadoen van Little Mix. Daar zit dan waarschijnlijk in Little Mix. En ze zegt ze nog mixer forever. En ik ben vandaag ook een mix of forever. Je moet een beetje Je kruisje erbij. Oh. Ja. Ja, oh ja, een <laughs> soort new direction dus. Precies. Het is vandaag ook de internationale dag van de mensenrechten. En dat vond de EU een ideale dag om onze Nobelprijs voor de vrede op te halen. Gefeliciteerd iedereen nog. Weigert die zegt... Bij gebrek aan creativiteit slash originaliteit of echte voorvechters van de vrede... is de Nobelprijs voor de vrede aan de EU uitgereikt. En een hashtag vreemde keuze, zegt hij. Station Inks die zegt... Ik ben trots om een Europeaan te zijn. En Rosa Bolland... Die uh, vindt allemaal niks. Ze zegt, de winnaar van The Voice wordt nog op democratische wijze gekozen... dan de winnaar van de Nobelprijs. Wat trouwens niet waar is, want anders had Little Mix natuurlijk wel gewonnen. Mix of Ever. <laughs> ja. <laughs> Tot morgen weer Tot morgen, Luc. Andy borrows begonnen als drummer bij Razorlight. Inmiddels uh, succes als singer-songwriter.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 dus veel meer dan alleen maar drummen bij Razor Light. Hij kan ook zelf zingen en zelf liedjes schrijven. Dat doet hij behoorlijk verdienstelijk, of niet? In nou, dat klopt, ja. klopt goed. Eddie Burroughs, Hometown. <lacht> Jonas Kreugel die deelt op maandag altijd zijn geluksdubbeltje uit. En dit keer doet hij dat aan twee vrijwilligers... die de jaarlijkse kerstboom in Reden neerzetten. Jack en Herman. Eigenlijk ja, normaal is er niet zo snel een reden om naar Reden te komen. Maar, uh, maar nu wel, volgens mij, hè? Ja, zeker weten. We houden van tradities, hè? Maar Denk deze wel. traditie, volgens mij, daar houden jullie allebei niet van. Het is een verkeerde, een verkeerde traditie. Uh, wij proberen elk jaar wat voor de gemeenschap hier uh, te realiseren, met, ja. uh, met onze stichting. Nou, ja, het is nu uh, wederom voor het zoveelste jaar uh, dat het niet gegund wordt en dat het weer, uh, weer vernield wordt. Dit jaar uh, hebben we een behoorlijk grote boom. Uh, de boom is... Uh, dit jaar is die? Hij is twaalf uh, meter. Schitterende en, boom. Uh, ja. Wat is er gebeurd? Zaterdagavond waren er vier jongens en die hebben aan de snoeren getrokken. Lampen op straat gegooid. Dus uh, ja, de halve boom is uh, kapot, zeg maar. Ben je verdrietig erover? Ja. Het is voor ons ook op een gegeven moment uh, denk ik wel de laatste keer dat we dit gedaan hebben. Maar is het ons niet meer waard. Maar je wordt er echt gestrest van? Ja, je wordt er echt gestrest van. Ja? Ja, ja, ja. Je bent er niet aan het huilen, hè, daarom. Hè, nu? Nee, zeker. weten we van niet. Nee. Ik zie je wel met hele betraande ogen. Ik ben net even wat hebben ze weer in mijn ogen gespoten. dus wat dat ze betreft schoongespoeld. Uh, steken hier heel veel tijd in, volgens mij ook. Ja, maar wij niet alleen. Ook op een gegeven moment de vrijwilligers. Als je ziet hoeveel mensen daar meewerken. Ja. Als je ziet dat de brandweer gewoon een, een dag vrij nemen, die mensen. Dat ze zaterdagmiddag uren bezig geweest zijn met een man of vier om die lichtjes erin te hangen. Als je ziet dat mensen de boom voor je afzagen... dat mensen de boom in je heen doen, dat die op een wagen komt, dat die erin gehangen wordt met een kraantje, etc. Ja. Dat de snoeren helemaal klaargemaakt worden. Nieuwe lampjes gekocht worden. En ja, het is onvoorstelbaar. Ja. Maar dan gewoon als het normaal goed is, dan is het hartstikke leuk. Maar dit is niet meer leuk. Nee. Dat kan niet meer. En het beeld wat het s'avonds geeft, je ziet hem vanaf de snelweg. En dan de combinatie met de kerk op de achtergrond geeft een dusdanig sfeervol geheel. dat Het, ja, het is gewoon doodzonde dat het weer op deze manier niet gegund wordt. Dat hangt toch wel voor een zes, 700 euro aan elektra en aan snoeren in. En wie zijn de daders? dat is en blijft toch altijd grote vraag. Dat, dat zal een heterdaad moeten worden of een herkenning van omstanders... of mensen die langslopen. Maar Herman, jouw vrouw, die woont die pal tegenover... op nog geen 20 meter afstand en die heeft, die heeft het zien gebeuren. Die heeft het zien gebeuren en die heeft die jongens weg zien lopen... en die heeft, ja. uh, heeft op het raam geklopt en die jongens lachend weg zien lopen. Maar het zijn niet elke keer dezelfde daders, denk je? Is ons... het uh, zeg maar een kerstbomenhater of zo? Nou, nee, dat, uh, dat verwachten we niet. Nee, nee. terwijl kerst eigenlijk juist vrede op aarde brengt, zou je denken. Ik denk dat dat toch wel de gedachte is uh, van de kerst. Ja, en op maandag geef ik altijd een geluksdubbeltje. Want het zou toch gezonder zijn hier in Reden. zo mooi binnenkomen met die kerstboom. Zeker s'avonds, als dat niet meer er is. Ja. wil je nog wat zeggen tegen degene die het doet? Nee, helemaal niks. Mocht het inderdaad zo zijn dat als het straks gerepareerd is. en het is weer hersteld. en het gebeurt weer. dan bestaat inderdaad wel de kans dat we de zaak er toch nog inzetten. voor de kerst. Ik wil ze ook uh, hartstikke bedanken. Radio 1, BNN Today. Schattig is het. Ja, dat waren de jingles 20 jaar geleden. Ze, ja. klink, ze klinken nog steeds leuk, maar het is ja. een beetje... Ach, ja, de, uh, je, lacht, 8 je 8 moet wel lachen. Jong he? en onuitstaanbaar ja. he, was het natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Het begon allemaal in een, in een, ja, eigenlijk een kakremikkige radiostudio in Bussum. Ja. Toen nog niet eens op FM, hè, ook? Nee, alleen, nee, op, de, alleen nee. op de kabel. Ja. Nou, inmiddels is 538 een best beluisterde zender in Nederland al jaren. En ze zijn jarig. Morgen bestaat de zender 20 jaar. Een van de oprichters is Erik de Zwart radio-tsaar heb ik je al genoemd. Paus, nou ja. De superlatieven zijn niet van de lucht. Iedereen ja, kent je wel. Een overdreven. Ja, daar houden we van. Um, morgen een leuk feestje neem ik aan, Erik. Uh, ik neem aan dat er bij 508 wel wat gevierd wordt. Dat gaan ze ook niet. uitgebreid doen in Ziggo-Dome, geloof ik. Met ja? 20 jaar. En wij gaan aanstaande vrijdag. Dan wordt ook afscheid genomen van uh, uh, het pand hier in Hilversum. De villa waar, uh, waar 538 ook lang gezeten heeft. Ja. En dan gaan ze verhuizen naar de Bergweg. Naar een strak kantoorpand. En ik moet zeggen, ik ben daar even bezig, stiekem bezig kijken. Ziet er wel heel mooi uit. Nou ben jij in, in 2005 weggegaan. Um, als je... 2003. 2003. 2003. Als ik nu nog naar 538 luister, wat hoor ik dan wat onmiskenbaar Erik de Zwart is? Nou, um, ik denk Edwin Evers iedere ochtend. Ja. Uh, ik was mede verantwoordelijk voor het feit dat we die gehaald hebben. Samen met uh, nog uh, ook een, uh, de aandeelhouders uh, die eraan meegewerkt hebben om dat voor elkaar te krijgen. En uh, je hebt van, uh, eigenlijk de hele programmering zoals die, uh, de, zoals die nu nog staat... met uh, Tim Plein tussen de middag. Greatest hits in de ochtend, Jeroen Nieuwenhuizen in de middag. Uh, uh, dat, zo heb ik het achtergelaten. Even een fragmentje van Edwin Evers. Kijken of we die hebben voorstaan. Dat denk ik wel... Ja. Ik hoop het. Goed, ik heb je volgens mij nog alleen. Hallo. Hallo. Ja, Goedemorgen. Even! Ja, Frank! Hey. Even! goedemorgen jongens! Even. Ja, jongens, goeiemorgen! Even! De typetjes. Ja, nu, hij zit er al 12 en 12,5 jaar, 12 jaar, 12 jaar, 12 12 12 half jaar, half jaar. Ja, ja, Bijna ik, 13 jaar nu. Jij hebt hem, dat is natuurlijk wel een mooi verhaal... ...jij hebt hem uh, um, overgekocht van 3FM... ...maar dat was de eerste echte megadeal, een miljoenendeal... Dat was helemaal niet gebruikelijk in die tijd, toch? Dat je, nou, dat je een DJ overkoopt. Dat is eigenlijk toch wel een beetje begonnen in de jaren tachtig, uh, waar ik ook uh, mede verantwoordelijk voor was. Want ik maakte in 1984 een overstap van Veronica naar de Tros. En dat was ook omdat ik, uh, ik geloof dat ik uh, uh, negende regel uh, omroeper B was uh, officieel bij Veronica. Dat betekende dat je, dat je iets van 1800 uh, gulden netto uh, verdiende per maand. En dan kreeg ik altijd als lul van ja, maar jij mag snabbelen. En de Trost betaalde meteen echt heel veel meer. En toen ben ik twee jaar later weer teruggegaan naar Veronica. En toen begon het al een beetje leuke salarissen te worden. Ja, oké, okay, maar goed, dit was de eerste echte miljoenendeal. Dit was echt wel een serieuze deal. Ja, ja. ja. en dat was natuurlijk dat was niet gebruikelijk. Hoe, hoe keek 3FM daar tegenaan? Want je hebt hem weggekaapt. Ja, dat vond met name de ster niet leuk. Dus uh, dat begrijp ik ook wel. Ja. Want uh, met het vertrek van Edwin Evers ging natuurlijk een hoop reclamecentjes ook richting 538. En dat was uiteraard, wij, zijn een, wij waren een commercieel station, was dat uh, uiteraard de bedoeling. Ja, maar... Ja, Erwin? Ja, die Edwin Evers houdt dat ooit op? Want hij blijft gewoon leuk. Ja, nee, dus, dus <laughs> houdt hij niet op. Hij uh, heeft er een paar leuke hobby's bij. Drummen en zingen. En dat doet hij ook allemaal goed. Die jongen is heel ja. muzikaal. Hij is heel veelzijdig. Uh, doet theatertours. En uh, ja, ik, uh, ik denk dat hij, uh, wat dat betreft... Uh, toch wel uh, een van de grootste radiomensen is die we hebben in Nederland. Ho hoe lang blijft hij nog? Ik heb geen idee, maar voorlopig heeft hij nog een contract voor een paar jaar. En ik uh, denk maar dat Edwin, hij... Edwin is nog jong zat, hoor. die gaat niet ja. gauw opgeven. Maar op een dag gaat hij weg. En dan? Wat gebeurt ja, er dan met 50-8? Dan moet 58 zorgen dat ze uh, nou, misschien Koen en Sander binnenhalen of Giel Beelen. Ja, dat of, uh, trekken, trekken ze al heel lang al aan, maar dat lukt me niet. Ja, dat kan. Dat, ja. Uh, dat kan. Misschien is BNN dan toch weer leuker om voor te werken. Ja. Dat is natuurlijk een beetje het spelletje in uh, Radioland. Het is, het is vergelijkbaar met de sportwereld. Uh, ja. Het zijn natuurlijk uh, voetballers. Het zijn de Messi's van de Nederlandse radio. En uh, die wil je natuurlijk wel graag maar is het, hebben. Maar is het funest voor 538 als Evers weggaat? Dat hoeft niet zo te zijn. Ik denk wel dat uh, Radio 538, uh, als dat ooit uh, gebeurt, op tijd uh, moet gaan bouwen aan een opvolging. In, uit eigen stal misschien? Tim Klein? Tim zou kunnen, die, die, die zit al heel vaak uh, bij Edwin er ook bij... of mm. als, als invaller van Edwin. Mm. Dus die is in ieder geval getraind om dat te doen. Even uh, terug naar, uh, naar vroeger, omdat het leuk is. Um, even een fragmentje uit een van jullie eerste uitzendingen. Dit is jouw radiostation. 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Alleen de grootste hit. Dames en heren, goedenavond en welkom op dit openingsfeest van Radio 538. De allereerste uitzending zelfs. Ja. Ja. Wij moesten eerst uh, zijn we twee maanden bezig geweest onder de naam Hit Radio. Je hoorde ook de stem van Leo van der Goot even. Die was de voice-over van Hit Radio. Hebben we eigenlijk al een soort van uh, invulprogrammering. Dat was het kleine broertje van Sky Radio, non-stop popmuziek. Daar, daar deden we al programma's, was een beetje proefdraaien. En we kregen pas uh, begin december eigenlijk de officiële toestemming van het ministerie... om als Nederlandse commerciële omroep van start te gaan. Dat was nog een hele heisa in 1992. En toen, euh, toen kregen we dat en binnen vier dagen hadden we een feest georganiseerd. En toen gingen we inderdaad om van Hit Radio naar Radio 58. En omdat we de naam ook veranderden van Hit Radio naar 58, weet ik nog wel dat we ook in Tilburg door een overijverige ambtenaar of wethouder... van de kabel werden gegooid, want we waren ineens een ander radiostation. Dus ook dat kan in Nederland, hoor. Een boete voor een tram op de stoep, alles kan. Alles kan, maar die beginjaren, dat ging nog helemaal niet zo lekker. Dat was best wel buffelen. Het was heel hard werken, er we waren veel te weinig mensen... Uh, en dat betekende dat je ineens... Uh, we waren natuurlijk dat luizenleventje van de publieke omroep gewend... dat ze twee keer in de week een uitzending moesten maken... en voor de rest, uh, ja, onszelf maar een beetje moesten vermaken met allerlei ja. dingen. En vervolgens moesten we ineens vijf dagen in de week aan de slag... en dat werden natuurlijk zes dagen voor de meeste mensen... Want we moesten wel zeven dagen in de week uh, programma's maken. En dan ja. maakte jij een programma en dan ondertussen deed je ook nog een beetje administratie. Nou nee hoor, ik was programmaleider. Dus nou, ik, programmaleider, ik, ja. En uh, ik heb in de eerste maanden, toen was ook nog eens een keer de helft van de disjockeyploeg op vakantie. Dus toen deed ik het ochtendprogramma. Daarna weer ja, allerlei besprekingen, dingen weer voorbereiden. Want je moest wel iets opbouwen. En dan deed ik ook nog een middagprogramma van twee tot vier. Dat heb ik twee maandjes uh, volgehouden. En toen uh, viel ik s'avonds om zeven uur uh, in slaap En uh, toen dacht ik van nou, dit, uh, dit is een beetje roofbouw. Dus toen, uh, toen heb ik Rick van Veldhuizen gevraagd om uh, de ochtendshow te doen. En uh, zo is die er een beetje bij gekomen ook. En uh, ja we hebben, we hebben met z'n allen er, uh, vrij hard aan moeten trekken. Corné Klein zat er toen bij, ja. Michael Pilarchik Corné die werkte nog bij een platenzaak in Utrecht. Kareltje. En uh, die kwam om zes uur was die klaar. En om zeven uur zat hij op de radio tot tien uur. Uh... Allemaal natuurlijk van die mannetjes. Hè? Op een gegeven moment kwam Rutte Wild erbij na een paar jaar. Nu, ik zie jullie al een beetje zitten. Een beetje aan die test gasten. Hoe was die sfeer daar? Dat was vast veel practical jokes. Nou, heel veel. Inderdaad. Uh, er werd vreselijk gelachen om elkaar. En wat iedereen, iedereen probeerde. Iedereen natuurlijk in de maan. Ik was heel serieus. En, uh, ja? Als programma-leider. En uh, ja, let erop. En uh, dit en dat. Natuurlijk iedereen vreselijk achter zijn vonden zitten. Dus ik werd natuurlijk ook uh, de kakker gezet waar het, uh, waar het kon. Wessel van diep. Die had nogal de neiging om, uh, met name in de kantine dan, als je even niet oplette, uh, je boterham met pindakaas uh, vol te gooien met peper of met zout. <lacht> Dat had je dan <lacht> natuurlijk niet in de gaten. En dan, uh, ja, lullen, en dan... Uh, Heel druk allemaal zijn en dan vervolgens had je weer zo'n hap zout in je mond. Ja, ja. Dus, uh, nee, dat is wel vrij dat, onschuldig. Wat was het niveau van de grapjes? Ja, dat ontaarde wel in, uh, nou niet in zelfmoorden... maar dat ontaarde <lacht> wel in uiteindelijk met, uh, met de brandspuit uh, elkaar achterna zitten in dat pand. En uh, eieren gooien, taarten gooien. En uh, Ruud die heeft nog wel eens een keertje, die had een uh, cabriootje. Die is volgens mij volgegooid met confetti en toen ook nog eens een keer die brandspuit erop. Dus dat geeft wel een redelijke brei. <lacht> En, uh, en toen dacht hij, bekijk het, maar ik ga naar het RIVM. Nee, dat was laat. Dat was niet later. vanwege ja, dat. Nee. Um, uh, Ongelooflijk succes geworden. Nu al jaren marktleider. En dat komt. Nou ja, dat, dat ben ik benieuwd naar. Kan jij voor mij, voor hier, voor ons. Wat is het succes van 538? Ontrafeld dat is. Dit is natuurlijk een bepaald recept dat erachter ja. zit. Nou ja, dat is eigenlijk, het is niet veel anders dan destijds Radio Veronica was. Het is ook niet voor niets 538 genoemd. Voor de oudere luisteraars is dat herkenbaar. Radio Veronica zond eerst uit op 192 meter op de middengolf. En in 1971 werd er omgeschakeld naar een andere frequentie. Naar een andere frequentie en dus mm. ook een andere golflengte. En dat was 538 meter. Dat was overigens niet waar. Het was 539 meter, maar dat rijmde niet zo lekker met de jingles. Dus toen werd het 538 ja. op volle kracht. Ja, het is allemaal ja. zo echt allemaal gegaan. En ja. wij wilden toch een beetje... die link houden met dat piratenverleden. En ook uh, uit een, een radiostation neerzetten wat zoveel mogelijk gewoon luisteren naar de luisteraar, naar degene die het uiteindelijk moet maar consumeren. Maar waren jullie daar als eerste in dan? Dat jullie plate, plate, echt platen gingen testen zo voor, Andere, een, voor het, een publiek? Nee, dat... dat was pas later, maar je moet je wel in die begin jaren negentig, uh, we hadden alleen uh, op de kabel hadden we Sky Radio en uh, Radio 10 Gold. Dat was eigenlijk de enige concurrentie voor de publieke omroep. Dat waren officieel buitenlandse stations. Toen kreeg je Radio Noordzee Nationaal en toen kreeg je dan ook 538. En iedereen, uh, er kwam wat meer ruimte, maar mm. er was nog steeds eigenlijk ook Radio Noordzee Nationaal was er ook weer zo iets van, ja, een beetje gebankeerd... want alleen maar Nederlandse, Nederlandse muziek. Maar uh. uiteindelijk heb jij toch een heel echt... een heel heel concept neergesteld... als een van de eerste die dat deed... met eerst zo'n plaatje, dan zo'n plaatje, dan zo'n plaatje. Dat testen voor het publiek... zit een heel, zit een heel plan achter. Echt. Ja, maar dat hoefde ik alleen maar voor... net als Willem van Kooten, natuurlijk in 1964... ooit naar de Verenigde Staten is gegaan om de top 40 op te halen... en op Radio hmm. Veronica te gaan uitzenden. Zo heb ik dat natuurlijk ook kunnen doen bij 538... om gewoon goed te kijken hoe men in de Verenigde Staten dat deed. Daar was het allemaal al een keer uitgevonden. Dus dan heeft het, en radio over de hele wereld is gewoon hetzelfde. Uh, de manier waarop je het maakt is hetzelfde. En, en, en uiteindelijk zijn de luisteraars ook hetzelfde. En je moet gewoon proberen om de gulden middenweg te zoeken. En natuurlijk krijg je altijd het gezeur van... ja, maar jullie draaien altijd dezelfde platen... of dit niet, of dat niet. Ja, je kan you can please them all. Uh, en daarvoor hebben we gelukkig nu een verscheidenheid aan radiostations... waarin een ieder zichzelf kan herkennen. Maar is dit een, een, een, een soort van trucje dat jij nog een keer zou kunnen doen... Ik uh, kan er wel een wat trucje dingen of, of een kunst? Nou ja, het is wel een kunst, maar het is gewoon keihard werken. En radio is ook... Het, het gaat niet overnight. Het, het is slow business. Uh, voordat mensen gewend zijn aan een bepaalde vorm... of aan een bepaald hm. programma... dan uh, gaat daar uh, niet een half jaar, maar een jaar... soms twee jaar overheen. Dat zie je ook als er een nieuw programma komt... op een van de populaire zenders. Dan duurt het echt eventjes uh, voordat uh, het marktaandeel... Ja, dat, je, dat je weet hoe dat gaat. We hebben bij Veronica Robert Jensen gehad in de ochtend. Dat was een drama. Zakte naar 4 procent. En nu zit Rick van Veld. Daar. En dan zie je dat iedere maand komt daar weer wat bij. En nu zitten we weer op 6% ruim. Ja, dan, dan weet je gewoon, het is slow business. Slow business, maar we met een heel plan erachter Nou, natuurlijk dat zit er een plan heen. achter. Wat dat betreft uh, al die radiowetten uh, waar, waar het op gebaseerd is... Daar, uh, Geen inmiddels... vrouwen op de radio hebben jullie. Nee, nou, uh, voorheen bij jullie. Nee, nou ja, eentje, eentje zit er bij Er bij zit er wel echt. eentje bij, maar het, het, ik heb dat wel eens een keer uitgelegd... en ik wil dat nog een keer uitleggen. Dat hebben we ook onderzocht. En dan blijkt dat uh, het merendeel van de mensen, vooral vrouwen... geen vrouwen op de radio willen. En daarom heb ik ook altijd alleen maar mannen, dus in, de, een mannen in de studio. Ja. Nou, daarom, ja. wij, maken dat, wij compenseren <laughs> Jullie dan. compenseren mij. En ik vind het fijn. <laughs> Sherry-Anne. Leuk. Hey, hey you take me to the She can't. Lekker nummer Sherry Ann never played the bass. Radio 1, Willemijn Veenhoven. BNM Today. Geachte minister-president, ik schrijf u deze brief omdat ik heel erg bang ben. Bang voor wat mij en vele anderen nog staat te wachten. Vanaf de eerste klas van de middelbare school heb ik te maken gehad met ernstige pesterijen. Ik werd dagelijks door twee jongens in elkaar geslagen. Ze trokken mij aan mijn haren en sloegen mij met schoolboeken. Dat is het begin van de brief van de 18-jarige Jeffrey Arends. Dat schrijft hij vandaag aan uh, premier Rutte... omdat hij wil dat er eindelijk echt iets gedaan wordt tegen pesten. Jeffrey, goedenavond. Goedenavond. Dat is uh, een heftig verhaal. Dagelijks in elkaar geslagen worden. Ja. ja. Gebeurt dat nog steeds? Nee, gelukkig niet meer. Nee, Anders had ik teruggeslagen. <laughs> en dat deed je vroeger niet? Nee, dat durfde ik niet. Nee. Nee. Maar dat, dat is gebeurd op de middelbare school? Ja, de eerste klas van de middelbare school. De brugklas. Ja. We gaan, uh, jij bent morgen uitgebreider bij ons in de uitzending. En daar gaan we het uh, zeker ook hebben over wat je hebt meegemaakt. En wat meer uh, van jou persoonlijk horen. Maar eerst even vandaag even over die brief. Je hebt een brief geschreven aan Rutte. Uh, wat, wat wil je dat hij doet? Nou, ik wil dat hij uh, samen met mij gaat kijken naar een oplossing. Hoe we pesten kunnen aanpakken. En uh, ja daar, daar hoop ik dat hij daar tijd voor wil maken. Maar wat, wat kan hij doen? Um, nou, ik zit zelf aan te denken, een oplossing uh, is heel moeilijk te vinden... maar als je iets strafbaar maakt, uh, dan wordt het al snel een oplossing. Dus je wil pesten strafbaar stellen? Ja. Oké, okay, dat lijkt me lastig. Gaan we dat het morgen... is lastig, ja. maar het is eigenlijk heel simpel. Ja? Ja. Want? Kan je het kort uitleggen? Ja, heel kort. Um, als iemand na vijf keer waarschuwen nog niet stopt met pesten... dan moet hij daarvoor gestraft worden... En uh, ik er zit niet te denken aan de gevangenisstraf of zo, want dat zou wel heel heftig worden. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld een taakstraf of een verplichte cursus of bijvoorbeeld een brief schrijven naar diegene die die pest. Ja. Dat is gewoon een hele goede straf. We gaan het morgen nog verder over hebben, maar heb je al een reactie van Rutte? Nee, niet van Rutte, maar wel van heel veel anderen. Ja. ja, onder andere van Ermen Wennemars, want die, ja, ja, die, ja, die ik zit heb, hier aan tafel. Ik heb hem net, net geretweet. Ja, ik zag dat was was leuk ja. Jeffrey, morgen uitgebreid bij ons ben je te gast. En dan gaan we praten over jouw ervaringen met pesten... en wat jouw ideeën zijn over de mogelijke oplossingen. Tot morgen. Tot morgen. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. En dat geef ik natuurlijk weer aan de vrienden van onze show... als eerste modeontwerper Hans Ubbink. Hey Willemijn, het zal jou niet lukken... om bij de salon Chez Josephine in Parijs... een afspraak te maken voor een tripbeurt of een manicure. Je hebt daar namelijk een brief van de sociale dienst voor nodig... Manicure kost 1 euro en een 3 euro. Het gaat namelijk alleen maar om vrouwen in achterstandswijken die ze helpen. Het is een fantastisch initiatief. Dat soort dingen zouden er meer moeten zijn. En dan de burgemeester van Groningen, Peter Reewinkel. Die is droevig met kerst. Hallo Willemijn. Het is armoedtroef in gemeenteland. We hebben dit jaar een kerstboompje in plaats van een kerstboom in het Groningen stadhuis. Ons nieuwjaarsfeest voor inwoners is afgeschaft. En tot groot verdriet van velen. Maar ook hier geldt bezuinigingen. Ik ben jaloers op bestuurders voor ons. Die konden nog wel eens leuke dingen voor de mensen doen. Wij helaas niet. En als laatste sportcommentator, Everton Napel, die was in Duitsland dit weekend. Harry Willemijn, ik stap net uit de auto. Ik kom uit Duitsland. En ook in Duitsland, daar is het een groot thema over de doodgetrapte grensrechter Richard Nieuwenhuis. En die Duitsers vragen ons was iets los in Holland. Willemijn, echt, ik weet het antwoord niet. Echt niet. En niemand hier weet het, maar er gaat nog veel over gesproken worden ongetwijfeld. Erwin Wennemars die was er weer vandaag. Dank tot volgende week maandag. Erik de Zwart, die heeft in ieder geval vrijdag een mooi feestje met 538. Zeker weten, we drinken er wat op. Leuk dat je er was. Dankjewel. Zometeen langs de lijn met uh, Jack van Gelder. Veel plezier met hem. B -N er zijn miljoenen vluchtelingen in Colombia, duizenden doden... en Tanja stuurt ons een liedje.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 Klank en akoestische aspecten staan centraal bij de componisten Xenakis en Torstenson. Een concert met een verrassend gebruik van instrumentarium, stem en live elektronica. Door Asko Schoenberg, Slagwerk Den Haag en Charlotte Riedijk. Donderdag 20 december in Muziekgebouw aan het EI. Kijk op asko.schoenberg.nl. Dit is Radio 1.